We gaan lekker wat eten. Jij houdt van een rond buikje en een onderkin niet, hè, Ja, dat is zo. En omdat mijn buik zo rond is, vraagt mijn maag veel eten. <laughs> Dan zal ik een groot brood kopen. Dat ah. beduidt er genoeg, dat kan er vanaf. Ja, brood is droge kost, Tijl. Het zou beter zijn om, om een schapenkluifje te eten. Mm -hmm. Of... Kalfsweezeringen, mm, dat lijkt me niet zo gek. Ja, en pannenkoeken met anderlegtse boter zijn ook erg smakelijk om te eten. Voedzaam en knapperig, ja, je hebt gelijk. Dat wil zeggen, pannenkoeken met anderlegtse boter wekken de dorst op. Je moet er Pietermans bier bij drinken. Hier is een herberg, kom, we gaan ons lekker te goed doen. Goedenavond, Sarah. Goedenavond, vreemdelingen. U wilt zeker eten voor u gaan. Ja, nou dat zou ik denken. Ik dacht ik, ik, ik meende dat ik reeds een schotel met gestoofd ossenvlees vermocht te ruiken. <haha>, u heeft een goede neus voor het vette der aarde. Ja, ja, niet te vet, niet te vet. Nee, dat geeft maar een gezwollen buik. Maar wel sappige braden. Zacht als roze blaadjes, smeltend op de tong... terwijl de geur van specerijen, neus en gehemel te Ah! <hijst> Ik voel het kostelijke voedsel reeds tussen mijn malende kaken... terwijl mijn maag zwelt van trots. Omdat hij zo goed gevoed wordt, zeker. <hijst> In elk geval kunt u hier lekker eten. U uh, beschikt toch over geld, hoop ik. We hebben rijkelijk verdiend en zijn goed voorzien van duiten. En hoe is het met u? Is uw beurs goed gevuld? De inhoud van mijn beurs is een groter geheim dan de inhoud van mijn provisiekast. Maar uh, voor welke prijs wilt u eten? Hoe zijn de prijzen? Oh, dat is heel eenvoudig. Als u mee eet aan de gezinstafel, kost dat per man twee stuivers. U krijgt dan gekookte kievitsbonen met een speksaus. Mm, mm. Voedzaam en gezond. Ach, lijkt me wel. Mm. Wilt u wat deftiger eten, dan neemt ja. u plaats aan de tafel der burgers. Dat kost vier stuivers per persoon. Ach. U eet dan gebraden duif die u kunt bespoelen met Bambergs bier. Oh, dat gaat er al meer op lijken. Mijn maag knort instemmend. Ja, het deftigste en het best eet men aan de tafel der heren. Wij zijn niet minder dan de heren. En wat plegen de heren te eten? Tenminste, gebraden pauw. Of uh, houtsnip. En dan wordt de herentafel natuurlijk rijkelijk voorzien van wijn. Rijnwijn. Fris van smaak. Maar, maar dat is precies de tafel die we zoeken. Tjuh. Maar de prijs voor de tafel der heren is zes stuivers, de man. Zolang de beurzen goed zijn gevuld, is dat geen bezwaar. En uw beurs is toch goed gevuld, neem ik aan. Ik zei u al, de inhoud van mijn beurs is een geheim. Maar leeg is mijn beurs niet. Hoe zou ik anders mijn provisiekast zo rijkelijk kunnen voorzien? Wij kiezen in elk geval de herentafel. Ik kan u verzekeren dat ik deze tafel eer aan zal doen. Tijn Uilenspiegel en Lamme Goedzak lieten zich het eten goed smaken. Mm. Deze gebraden snip weet mij uitstekend te voeden. Mm. De wijn nood tot vrolijkheid. Ja. Lamme, het leven is goed voor wie in welstand leeft. Welstand? Ja. Hoe vergaart men welstand? Dat is heel eenvoudig. Men kiest daartoe een aanzienlijke vader... of men trouwt een rijpe, rijke levensgezel of gezellin. De derde mogelijkheid is de wereld te bedriegen... en hm? de mensheid voor de gek te houden. Mijn vader was arm. Zo was de mijne. Een eerlijk man die van de vrijheid hield... maar hij at droog brood en zat nimmer aan de tafel der heren. Hier, hier, nog een glas wijn. Ik drink op de vrijheid, lammen. En ik klink op het feit dat onze buiken goed gevuld zijn. En nu? Nu moet onze lieve herbergierster maar eens afrekenen. Dat is dan uh, twaalf stuivers, beste mensen. Ik moet zeggen dat ik fijn gegeten heb voor het geld. Hoeveel zei u dat wij van u kregen? Uh, twaalf stuivers? Twaalf stuivers, ja. Maar uh, die krijg ik van u, u niet van mij. Drijft u de spot met ons? Wilt u ons niet het gelag betalen? Maar ik heb u eten verschaft. Kostelijk voedsel. Dat echter zou bederven als wij u niet hadden geholpen. de voorraad van uw welgevulde provisiekast te verminderen. Onze kaken hebben druk werk gehad en werk moet betaald worden. Oh, ja, schelm. Als je er niet zo aardig uitzag. dan zou ik mijn man op je afsturen. U heeft gezegd: de prijs voor de tafel der heren is zes stuivers. Ik heb mijn kogel rondgegeten. En dat heeft me wel de nodige inspanning gekost. En als ik u nu aanschouw, lieve herbergierster... ...is het alsof ik vier hongerig word. Weer hongerig? Uw huid, lieve herbergierster, is als room. Uw haardrag doet me denken aan goudfazant, Zachtere braad aan het spit. En uw lippen lachen me toe als, als kersen. Donkerrode kersen. Wie is zo mals als u? Als onze beminnelijke herbergierster. Oh, jouw deug niet. Je wil me afzetten. Nou goed... U hoeft niks te betalen. Maar vertel het niet aan mijn man. Wij zullen u met gelijke munt voldoen. Als wij u niet hoeven te betalen, behoeft u ons ook niet te betalen. Maar geef ons dan nog wel wat drinkgeld. Wat drinkgeld? O, jouw rakker. Geef ons een stuiver voor de dorst die we straks zullen krijgen van ons overvloedig maal. Hier, schelm, Een stuiver voor je schelme streek. En, en smeer hem dan maar gauw. Ons maal was kostelijk. Uw hart is goed. Wij groeten u. En zullen aan u denken bij ons volgend maal. <lacht> Kom nog eens terug voor een maaltijd aan de gezinstafel. Zullen we doen? Dan hoeven onze kaken en buiken minder zwaar werk te verrichten dan ze nu hebben gedaan. <laughs> Adieu!